Dit is Radio 1, met Tim Overdijk. We nemen u straks mee naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam... waar ergens in het komend half uur het protest tegen president Poetin is te horen. We blikken vooruit naar de herdenking morgen in Alfa aan de Rijn... waar twee jaar geleden alweer een bloedbad was in een winkelcentrum. Maar tientallen mensen voelen niet voor zo'n herdenking. Eerst het NOS journaal René van Brakel. De overleden Britse oude premier Thatcher wordt alom geprezen om haar leiderschap en haar standvastigheid. Thatcher overleed vanochtend aan de gevolgen van een hersenbloeding. Huidig premier Cameron zegt dat Thatcher haar land niet alleen heeft geleid, maar ook heeft gered. Premier Rutte noemt de ijzeren dame een icoon. Amerikaanse president Obama zegt dat Thatcher de geschiedenis heeft beïnvloed met morele overtuiging, moed en een ijzeren wil. Thatcher trad aan als premier in 1979 nadat ze met de conservatieve partij de verkiezingen had gewonnen. Her Majesty the Queen has asked me to form a new administration and I have accepted. It is of course the greatest honor that can come to any citizen in a democracy. Ze voerden grote hervormingen door in de economie die op veel weerstand stuiten van onder meer de vakbonden. Ook heroverden ze de Valkland-eilanden na de bezetting door Argentinië. Dat deed ze met veel machtsvertoon. But I want to say just this because it is true for all our people. The spirit of the South Atlantic was the spirit of Britain at her best. Yeah, yeah. In 1990 trad Thatcher af nadat haar plannen voor een omstreden belasting, de poll tax, tot veel protest hadden geleid. Ze verliet haar ambtswoning met opgeheven hoofd. We're leaving Downing Street for the last time after 11,5 and a half wonderful years, and we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here jaar and a half years ago. Margaret Thatcher is 87 jaar geworden. Actievoerders protesteren in Amsterdam tegen de Russische president Poetin... die in Nederland is voor de opening van het Nederland-Ruslandjaar. Poetin werd in het museum de Hermitage ontvangen... door koningin Beatrix en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Daarna ging hij naar het Scheepvaartmuseum voor een ontmoeting met premier Rutte. In dat gesprek komen de mensenrechten zeker aan de orde, zegt verslaggever Wilco Boom. Denk maar aan de wetgeving rond homo's. Denk maar aan het opsluiten van Pussy Riot, de invallen bij... Uh, Niet-gouvernementele organisaties zoals Amnesty International. Nou, Rutte gaat dat dus onder aan de orde stellen. En pre uh, president Poetin die zal daar vermoedelijk schouderophalend op reageren. Hij bromt vermoedelijk ook nog wel weer iets terug. En dan is het over tot de orde van de dag. Straks geven Rutte en Poetin een korte persconferentie. Steeds meer jongeren krijgen in het begin van hun carrière een burn-out. Dat komt volgens onderzoek niet door stress op het werk... maar door de toegenomen druk in het privéleven. Dat komt mede door nieuwe communicatietechnieken... zegt een onderzoeker van het bureau SKB. Ik denk dat sociale media een hele belangrijke rol spelen... dat het telkens aandacht vraagt van mensen. Dus het is ook weer een van die dingetjes die moeten. Je moet... Ja, je Twitter beantwoorden, je moet uh, op je Facebook kijken... je moet de hele dag maar door word je gestoord door, uh, door die social media. Dus ik denk dat dat een belangrijk zeg maar, verstoorend effect is... in je concentratie, in je energie. Mensen met een burn-out hebben allerlei fysieke klachten... en kunnen vaak maandenlang niet werken. Tien jaar geleden was de groep tot 35 jaar nog de meest vitale. Het aantal mensen met een burn-out boven de 35 jaar is juist flink gedaald. De cybercriminelen die ING hebben aangevallen gebruikten zogenoemde gemaskeerde IP-adressen. Die techniek maakt het heel moeilijk de echte computers en servers die bij de aanval betrokken waren in kaart te brengen. Dat meldt het Nationaal Cyber Security Centrum aan de NOS. Vanmorgen kreeg de Telegraaf te maken met een grote DDoS-aanval. De krant heeft inmiddels aangifte gedaan en is niet de enige. Een grote domeinnaam aanbieder Trans -IP uit Leiden heeft zijn klanten laten weten ook onder vuur te liggen. Het cybersecurity Centrum zegt alleen bekend te zijn met de aanval op de Telegraaf... en spreekt berichten over een brede aanval op Nederland tegen. Het weer overwegend bewolkt. Af en toe nog een beetje zon. Het is tussen de 6 en 11 graden bij matige tot vrij krachtige noordoostelijke wind. Vanavond in het Zuidoosten wat regen. Morgen en de komende dagen op meer plaatsen regen. Het wordt dan rond de 10 graden. De situatie op Nederlandse wegen, Edwin Gerritsen. Het is iets drukker dan gebruikelijk. Op dit tijdstip er staat nu 100 kilometer file. De meeste file staan in de regio's Rotterdam en Utrecht. Maar ook bij Amsterdam staan wat langere file's. Zoals op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid. Richting Amersfoort van Amsterdam Business Park, 5 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A15 Gorkum, Nijmegen, voor meteren 3 kilometer. Dat is ook de nasleep van een ongeluk. En de N57 Middelburg-Rotterdam is nog steeds na een frontale botsing... in beide richtingen dicht tussen Renesse en Poortzeelanden. Dankjewel, je, Edwin, zo direct het NWS Radio 1 Journaal. Succes dwing je af. Succes maakt van een stucador een wandgrimeur. Een loodgieter wordt een constructeur sanitair. En succes maakt van een bezorger een logistiek expediteur. Tenminste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 Inzicht, grip, resultaat. De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door de Vaco-bandenspecialist. boeken? Kijk voor Accountview Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. 7 over 6, goedenavond. Herdenken in het openbaar. Morgen in Alfa aan de Rijn. Nabestaanden willen dat graag, anderen juist niet. Een conflict tussen gemeente en slachtoffers. De wonden zijn nog lang niet genezen. We beginnen in Amsterdam voor het bezoek van Poetin. Kort en krachtig. En of de Russische president Poetin nou in Duitsland is, zoals vanochtend, of in Nederland, zoals nu. Overal, de soundcheck is begonnen, wordt tegen hem gepresenteerd, uh, geprotesteerd bij dat scheepvaartmuseum waar Poetin nu binnen praat met premier Rutte. Protesteren, waarover? Joris van der Kerkhof. Dit zijn voornamelijk homoseksuelen die protesteren tegen de anti-homo-wet. Zoals zij het samen hebben gevat, stop the anti-gay law. Stop de anti-homo-wet, zo hangt het hier in de banieren... Uh, aan de zijkant uh, van, het, uh, van het water, tegenover het Scheepvaartmuseum. Over drie kwartier, zoals ze net zeiden, gaan ze helemaal los met, uh, met actie voeren En dan galmt het zo naar het Scheepvaartmuseum... en moet de president van Rusland uh, het horen. Nu zijn er al een, uh, 100, 150 mensen... Die staan te wachten om actie te voeren. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond. Mevrouw. Roze broek, roze rugzak. Uh, het is geen regenboogschaal die u om hebt, maar wel heel kleurig. U hebt wel regenboog dingen om uw, uh, om uw polsen. Wat is het belangrijkste voor u waarom u hier vandaag bent? Nou, ik vind dat de geaardheid van een mens moet gerespecteerd worden. En uh, Rusland is zo'n groot land. Ik ben er helaas nog nooit geweest. Maar ik denk dat meneer Poetin daar meer zijn aandacht aan moet geven. Dat je je kunt uiten zoals je zelf wilt. En dat vind ik heel belangrijk. En u bent blij dat u dat hier in Nederland wel kunt? Zeker meneer. Daar ben ik heel blij mee en heel trots mee. Maar ik heb geen verduzie in de heer Rutte. Want ik heb net een, een naam met een korte achternaam genoemd. Dat zal ik nu niet herhalen. Het is al redelijk kort, hè? Ja, ja, zeker, inderdaad. Maar ik vind dat hij meer zijn rug recht moet houden. Hij loopt al iets meer naar verbogen. Hij, kan, hij zou zich weer naar de oudere mensen die in het parlement hebben gezeten... dat hij zich daar wat beter mee moet uh, verstand houden... dat hij daar meer naar moet luisteren. Hij draagt niet het gezag uit wat wij eigenlijk van hem verwachten. Maar uw minister-president is daar nu wel aan het praten met de president van Rusland. En daar zullen wij niet zoveel van horen, maar waarschijnlijk gaat het... Past ook over waarom u hier actie aan het voeren bent. Nou, ik hoop dat hij hele goede oren heeft, Mike. En dat zal hij ongetwijfeld hebben. Het is nog een jonge man. En ik hoop dat de kleine oortjes van Poetin heel goed openstaan. En dat hij dat verder mee kan nemen over de hele wereld eigenlijk, zou ik, zou ik in mijn hart willen. Ja, en u gaat met uw handen naar uw hart toe. Gaat u zo mee dansen hier? Nou, zeer zeker. Dat doe ik zeker, want mijn benen moeten wel warm blijven, meneer. Ja, het is inderdaad, het zonnetje schijnt wel, maar het is ook wel een, een beetje koud. Bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, waar vanaf zeven uur dus heel veel herrie uh, gemaakt gaat worden. De regenboog uh, wordt uh, bezongen en de regenboogvlaggen zijn aan alle kanten al, uh, al meegenomen door, door mensen. En mensen zien er vrolijk en kleurig uit om te protesteren tegen de president van Rusland en tegen het met namen hier tegen zijn anti-homo-wet. Joris daarbij schreef museum, Dankjewel. En in dat museum praat Poetin met Rutte. We zijn in afwachting van een persconferentie. Wilco Boom is daarbij. Als er nieuws komt, hoorden we hem hier op deze zender. Morgen is de herdenking van de schietpartij in de Ridderhof in Alphen. Maar zo'n 50 slachtoffers en nabestaanden boycotten die bijeenkomst. Zij vinden dat de gemeente Ernstig is tekortgeschoten, hoort verslaggever Trudy van Rijswijk. Ik ben in de Ridderhof samen met uh, meneer Orlando Kadir. Uh, u vertegenwoordigt een aantal mensen die hier schade hebben geleden. Is het hier veel veranderd intussen? Uh, ja, ik vind van wel. Uh, niet dat het radicaal veranderd is, maar de sfeer is duidelijk anders. Uh. Wat zit er dan in? Nou, daar waar ik voorheen hier kwam om even mijn zaterdagboodschappen te doen. Uh, uh, onbevangen. Uh, daar, ja. Mensen bleven niet lang meer hangen. Mensen gaan toch iets eerder naar huis... Ook de winkeliers, mijn cliëntenmerk ook. Hè. Uh, alleen ja, ik denk dat het ook met uh, deze week te maken heeft, met de herdenking. Uh, 9 april, vorig is het uh, ja, 9 april, uh, twee jaar later. En het, uh, ja, het leeft toch, hè. Het, het, het blijft uh, pijnlijk. Een aantal van uw cliënten gaat niet naar die herdenking. Wat is hun argument daarvoor? Nou, de hoofdreden van deze cliënten, nabestaande slachtoffers, is met name dat... Ze eigenlijk al twee jaar lang niet geholpen zijn. Ze maken de balans op en dat dan dezelfde gemeente alsnog, ook al zeiden ze dat ze dat nooit meer zouden herdenken, een herdenking organiseert aan dat grief ze. Ze vinden dat niet geloofwaardig. Wat nemen ze de gemeente kwalijk? Nou ja, er is heel veel hulp toegezegd en het is uiteindelijk niet gekomen. Ze hebben een stuk waarheid nodig om te kunnen verwerken. Dan krijg ik in toegang tot alle dossiers? Nou ja, ja daar, daar praten we over. Ze zijn ook weggezet door de gemeenschap, bepaalde elementen... als claimen over iemand anders rug en de belastingbetaler betaalt. En die elementen hebben natuurlijk helemaal geen gevoel gehad... voor hoe het is om je moeder te verliezen. En dat grieft ze ontzettend. Je kunt ook zeggen, het heeft toch zo zijn voordelen om samen met... Mensen die het ook meegemaakt hebben, om daarmee te herdenken. Dan moet je toch bij elkaar zijn. Je zou je ook zeker. aan elkaar vast kunnen houden. Zeker, dat, dat vond ik in eerste instantie ook een zwakte bot dat je dan weg zou blijven. Totdat opeens een aantal nabestaanden mij echt goed ging uiteenzetten waarom zij wegblijven. Het is juist een stuk vrede die ze nooit gevonden hebben met het verlies van die nabestaanden, van die familieleden. Uh, het heeft nog geen plek gekregen. En, uh, de frustratie opgewekt door de tegenwerking afgelopen twee jaar. Veel onder de pet geschoven. De documenten zijn zelfs vernietigd. Uh, wij moeten nu namens hen gaan procederen tegen de staat en tegen uh, uh, Politie-Hollandsmidden. Uh, noem het maar op, het heeft niet geholpen. Uh, zij lezen een blog van onze burgemeester. Uh, maar wat zij dus niet teruglezen in de blog is uh, de daadwerkelijk erkenning dat niet alles is gegaan zoals had moeten gaan. Meer dat er twee kampen zijn en dat het hem grieft. Uh, maar hen grieft het juist dat zij nooit gehoord zijn en nooit geholpen zijn. Als dat in het begin goed was opgepikt, dan uh, hadden ze dit niet gehad nu. Er is geen sprake van tweedeling. Er is sprake van grote onrecht. Dat is hoe zij het zien. Zegt was Schade-advocaat Orlando Kadir. Een van de mensen die de herdenking morgen niet gaat bijwonen, Simone Turenhout. Goedenavond. Ja, goedenavond. U verloor uw zus en zwager bij drama twee jaar geleden. Waarom gaat u morgen niet naar die herdenking? Uh, nou, ten eerste hebben wij er uh, geen behoefte aan om uh, de herdenking samen bij te wonen met uh, meneer Eenhoord. Uh, het feit is uh, hierdoor eigenlijk dat wij er niet voor benaderd zijn. Hey, dit is totaal zijn eigen feestje. Uh, je zou toch op zijn minst verwachten dat er van tevoren gevraagd waar je gaat worden: van heeft u er behoefte aan? En die vraag is helaas al uitgebleven. U noemt het een feestje van de burgemeester. We hebben het over de herdenking van een bloedbad in het winkelcentrum. Ik proef, daar, een, ik proef daar wat woede uit. Uh, ja, inderdaad, uh, wij zijn ook heel erg kwaad. Uh, net wat u hoorde van Orlando Kedier, Er is ons van alles belooft. Uh, helaas is dat ook uitgebleven. Maar waar bent u boos over? Uh, over het feit dat ze eigenlijk ons gewoon in de kou laten staan. Kunt u concreet aangeven wat dat betekent in uw geval? Eigenlijk heel simpel: uh, je verliest daar twee familieleden, dan mag je er toch op zijn minst een keer van uitgaan dat ze, is hij je vraag goed met je gaat? En de, ook dat is helaas nooit gebeurd. De burgemeester hadden we uh, in het vorige uur aan de telefoon en die bestrijdt uh, dit soort verwijten. Die bestrijdt ook wat de letselschade advocaat zegt. Hij zegt, we doen er alles aan, we hebben er alles aan gedaan en we nemen de zorg voor nabestaanden zeer serieus. Waar is hij dan concreet in tekortgeschoten in uw geval? Eigenlijk in alles, uh, want wat hij dus nu uh, zegt, ja, ik kan mij daar niet in vinden, ik herken mij daar niet in. Uh, dan mag hij wel eens opnoemen wat hij dan allemaal voor de nabestaanden heeft gedaan. Wat zou het liefst willen hebben? Uh, erkenning, dat wat wij eigenlijk hebben meegemaakt. Die man realiseert zich helemaal niet waar wij ons in vinden. En uh, We willen heel graag de waarheid boven tafel hebben. En uh, we worden daar eigenlijk uh, een klein beetje in tegengewerkt. U wordt erin tegengewerkt, op welke manier? Uh, zoals het uh, psychiatrische onderzoek, of het rapport van Tristan van der Vlis. Ja, wij hebben daarom gevraagd via de rechter, dat is afgewezen. Wij moesten daar helaas voor een hoger beroep. Wij hebben gewoon recht op de waarheid. Wij zijn met 50 mensen... Uh, deze mensen die willen heel graag weten... wat er nou daadwerkelijk uh, in het hoofd van Tristan van der Vries heeft afgespeeld. Want hoe uh, haal je het eigenlijk in je hoofd om een, zo'n een winkelcentrum in te stappen... en dan ongeacht gewoon een aantal mensen neer te knallen? Ja, u wilt in ieder geval die juridische weg afgaan. En tegelijkertijd heb je dan te maken met de herdenken... waarbij nabestaanden morgen wel in het winkelcentrum zullen zijn. En ongetwijfeld die oude wonden weer zullen worden opengereden. Hoe geldt dat voor u? Uh, nou, uiteraard worden die wonden bij ons ook opengehaald. Uh, dat is logisch. Uh, 9 april is een, uh, ja, een loodzware dag. Die dag die zal altijd loodzwaar worden voor ons. Uh, de mensen die er naartoe gaan, ik respecteer dat voor die mensen. Dat is hun eigen keus. Wij hebben een andere keus gemaakt. Wij gaan ze überhaupt wel herdenken, alleen in besloten kring. Wij hebben er niet voor gekozen om bij de herdenking aanwezig te zijn. Wat verwacht u dat er morgen aan duidelijkheid zou kunnen ontstaan voor u? U voelt zich niet gehoord. Wat zou u van de burgemeester willen horen? Uh, minstens een excuses. Uh, er is uit het uh, rapport ook gebleken dat er heel veel fouten zijn gemaakt... en dat ze gefaald hebben. En uh, ja, ze nemen ook gewoon uh, niet de zeg maar, de excuses in hun mond. Uh, wij zijn in de kou gezet. Hij beweert dat hij ontzettend veel voor ons gedaan heeft... Hij Heeft hij helaas niet gedaan. En hij roept dat wel de hele tijd in de media. Maar dat, dat is helaas niet zo. Uh, wij verwachten gewoon op zijn minst een keer een excuus van mensen. Het spijt me. Ik heb gefaald. Het had beter gekund. Uh, het is een klein woordje. Maar het heeft wel heel veel grote gevolgen voor ons. Maar een, een simpel ons excuus, maar een simpel excuus van de burgemeester. Als hij dat al zou willen doen. Kan aan deze juridische uh, uh, weg een eind maken. Nee, nee, absoluut niet. Uh, het is wel voor je gevoel dat je gewoon erkend wordt. Uh, op papier staat dat er heel veel fout is gegaan. Uh, wat is er dan zo moeilijk aan om een keertje tegen die groep mensen te zeggen... van sorry mensen, uh, het spijt me dat het zo gelopen is. Uh, ik zou het in het vervolg wat beter gaan doen. En... Ja? Ja, het is, het is eigenlijk gewoon heel erg triest dat het zo gelopen is... Uh, hij probeert gewoon het regie in eigen hand te nemen. En uh, ja, daar werken wij niet aan mee. En u bent om die reden morgen ook niet bij het winkelcentrum... waar morgen twee jaar geleden dat bloedpad zich voltrok. Um, ik nou, dank u. Dat klopt inderdaad. Het is al heel erg jammer dat wij er niet voor benaderd zijn. Ik moest op 22 december een bericht lezen op internet... net vlak voor de kerst uiteraard... Dat er weer een herdenking kwam. Uh, vorig jaar heeft meneer gezegd: uh, er komt geen herdenking meer, dit is de ene. Uh, en dan sluiten we het af. En vervolgens plaatst hij zo'n dicht op internet dat er weer een herdenking komt. Dan zou hij toch op zijn minst denken dat hij even de nabestaanden gaat inlichten. Hoe dan ook en waar dat u ook bent. Gedaan. Hoe dan ook en waar u ook bent morgen. Ik wens u sterkte bij deze tweede uh, verjaardag, als we het zo mogen noemen. Simone Toerenhout, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. 19 over zes. 1906, de situatie op de Nederlandse wegen en Gert. De meeste files zijn nu snel aan het oplossen. Er staat nog 30 kilometer in totaal. De meeste staan nog rond Amsterdam en Rotterdam. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor Muidenberg 7 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de A6 richting Lelystad. Bij knooppunt Muidenberg zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Tim Overdik.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 Vandaag overleed ze 87 jaar oud, the Iron Lady Correspondent... in Groot-Brittannië, Arjen van der Horst. Arjen, uh, veel zalvende woorden hebben we gehoord van politici... maar we hebben de Britten gereageerd op haar dood. Ja, je krijgt toch wel extreem verschillende reacties. Hè. Iedereen is er wel over eens natuurlijk... dat ze een van de meest invloedrijke politici was van de afgelopen eeuw. Maar wat is haar politieke erfenis? En dan krijg je toch een heel ander verhaal. Ik sprak eerder vandaag met... Uh... ...aantal mensen die vorige maand bezocht hadden in Wales... ...in het oude industriële hart van Wales... ...waar de mijnen dichtgingen, waar de staalfabrieken dichtgingen... ...en daar voelen ze tot op de dag van vandaag nog de gevolgen... ...van de besluiten die Margaret Thatcher uh, heeft genomen. En daar zeggen ze, it's party time here. Hier wordt niet gerouwd om de dood van Margaret Thatcher. Zij was voor ons de antichrist van alle dingen die zij voor ons heeft gedaan... onze samenleving, onze maatschappij die ze hier kapot heeft gemaakt. Praat je dan weer met Nick de Bois, die ik zojuist heb gesproken. Ja, dat is een conservatief lagerhuislid. Hij staat bekend als een van de grootste eurosceptici binnen de conservatieve partij. Voor hem, en vele andere conservatieven, is Thatcher een icoon. Echt een heilige bijna. De economische hervormingen die ze doorvoerden... Uh, Groot-Brittannië was de zieke man van Europa toen ze aan de macht kwam. Uh, dat heeft ze veranderd, zegt zij. Groot-Brittannië is een grote uh, natie geworden op economisch gebied, invloedrijk. Ze heeft gevochten tegen communisten. Ze heeft gevochten tegen de invloed van Brussel. En voor ons was ze een van de belangrijkste premiers ooit. En als je die lijn doortrekt uh, over wat hij de Bois zegt, uh, Arjen. Als je kijkt naar Europa, als je kijkt naar de Koude Oorlog uh, die zij mee heeft helpen uh, uh, winnen. Wat zijn dan de reacties die je hoort uit andere landen? Ook daar verschillende reacties. De Amerikaanse president Obama. Hij zei, zij was een, de, een van de grote voorvechters van, van, van vrijheid. Amerika heeft een ware vriend verloren. Ook positief de Duitse bondskanselier Merkel. Uh, niemand vergeten verdeeldheid tussen Oost en West in Europa, zegt zij. Zij heeft Europa geholpen deze verschillen te overbruggen. Maar interessant is ook weer te zien die reactie uit Argentinië... met wie Fetcher dus de Valklandoorlog uitvocht. We hebben geen officiële reactie gehad van president Kirchner... maar wel bijvoorbeeld van de voorzitter van de Argentijnse oorlogsveteranen. En hij zei, Fetcher wilde niet meewerken aan een vreedzame oplossing. Zij zorgde voor verdeeldheid in de wereld... De mili dicta militaire dictatuur in mijn land, Argentinië. En Thatcher, eigenlijk deelde zij dezelfde gewelddadige aanpak. En zij zal hier niet herinnerd worden als een goede persoon. Ze kreeg bij leven al een standbeeld in het uh, parlementsgebouw. Uh, naast Churchill staat dat, men ik moet herinneren. Wat voor begrafenis oh, ja. gaat dit worden voor Margaret Thatcher? Ja, geen officiële staatsbegrafenis. Zoals we dat dus wel bij Winston Churchill uh, hebben gezien. Het gaat meer lijken op de begrafenis die prinses Diana kreeg... Dus wel met veel ceremonieel militair eerbetoon... hoge plaatsen gasten uit de hele wereld die uh, daarbij zullen zijn. Dat gaat plaatsvinden in de St. Paul's Cathedral... in het centrum van Londen. Uh, wanneer, dat moeten we nog horen. Arjen van der Horst vanuit Groot-Brittannië. dankjewel. je Gaan we nog even naar Amsterdam. Aan het eind van dit NWS-radio-1-chinaalverslag... even Wilco Boom bij het Scheefvaartmuseum. Want we zijn in afwachting van een persconferentie... van premier Rutte, president Poetin. Is je al begonnen? Nee, die is nog steeds niet begonnen, Tim. En het is hier op de binnenplaats van dat prachtige scheepvaartmuseum in Amsterdam... staan uh, tientallen Russische zakenlieden, tientallen Nederlandse zakenlieden. Ik zie Wintjes van VNO, NCW en, en bijvoorbeeld Hartman van KLM. Maar uh, Poetin en Rutte zijn nog steeds niet gekomen. Uh, en er staan nog veel meer uh, journalisten dan... Uh, dan zakenlui. En die willen natuurlijk ook allemaal iets vragen, naar, uh, iets vragen over die demonstraties voor de mensenrechten in, in Rusland. Uh, benieuwd naar de reactie van uh, Poetin daarop. Dat is overigens allemaal strikt gereglementeerd, hoe dat gaat op zijn persconferentie. Er zijn twee Russische journalisten die een vraag mogen stellen en twee Nederlandse journalisten. Ja, en alles wat dan niet aan de orde is geweest, dat gaat dus weer voorbij. Het zal ook niet langer dan een kwartier duren. Uh, iedereen staat hier uh, in gespannen afwachting klaar. Maar ze zijn er nog steeds niet. Camera's, microfoons, alles in de aanslag maar eh, Poetin nog Rutte laten zich op dit moment zien. Eh, ze kunnen elk moment binnenkomen, maar het kan ook nog wel een paar minuten duren. We weten het gewoon niet. Twee vragen voor de Russen, twee vragen voor de Nederlanders. Dan ga ik ervan uit dat de NOS een van de vragenstellers zal zijn. Of jij het bent, Wilco Boom of iemand anders van de televisie, want zo gaat het natuurlijk ook. We gaan het horen hier, die persconferentie, als er nieuws uitkomt op Radio 1. Wij zijn er doorheen, het NOS Radio 1 kanaal van deze maandagavond. Ik wens u een prettige avond. Joost Eermans, jij zit klaar met Avondspits. Tim, ja, we praten over een andere grootheid, niet Poetin... maar Thatcher, zal je niet verbazen. Jij was jarenlang correspondent, dacht ik, hè, in Londen. Ja, maar dat was ver na de tijd dat zij daar de premier was. Dat klopt. Nee, zo oud schat ik je ook weer niet in. <laughs> Dank je wel. Maar, maar ja, het is toch wel even, even, even een schok... terwijl je toch denkt, ze is, ze is behoorlijk op leeftijd geraakt. Maar ik, ik ga erover praten. Margaret Thatcher, volgens de NRC eh, vanmiddag... Liep, liep ze blinde voor bewondering en walging op... in een tijd waarin de politiek nog helden kende... Hè. We raken ze allemaal kwijt, de iconen uit mijn jeugd in ieder geval, Tim. Reagan, Thatcher, Gorbachev, toch ook. Thatcher werd gehaat. Ze hield niet van compromissen. Maar toch ga ik hem missen, zelf. Het was een Iron Lady waar je niet zoveel van die ladies ziet om je heen. Zeker niet in de politiek. Dus mijn stelling, je voelt hem wel. Thatcher is een groot voorbeeld voor velen. Kan je daarmee instemmen, Tim? Ik stem nergens bij hem. Ik weet in een hm. prachtig programma. Wim, ja, okay. leuk. Ik hoop dat je luistert. Want dat zal je zeker wel, wel aanspreken. Ik heb Hans Wiegel, onze eigen Thatcher, in de show. Uh, hij is uh, aanwezig. En ook correspondent in Londen. Arnoud Breibart reageert over de stand van zaken. Daar hoe men reageert. Leg nu contactluisteraars met WNL. En bel 0800 1121 gratis te bereiken. En geef ook uw reactie via Twitter. Eens of oneens WNL met een hekje erbij.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 1 over half 7, het Nationaal. Martijn Nijhuis. Minister Opstelten vervangt het college van bestuur van de politieacademie. Dat doet hij naar aanleiding van een vernietigend rapport over de bestuurscultuur. Volgens het rapport is het management niet in staat om op een goede manier leiding te geven. Er zijn beloftes om verbeteringen aan te brengen keer op keer niet nagekomen. Protest in Amsterdam bij het bezoek van de Russische president Poetin heeft bij een bezoek aan het Scheepvaartmuseum met premier Rutte gesproken. Rutte beloofde vooraf dat hij aandacht zou vragen... voor de verslechterde mensenrechten-situatie. Beschuitfabrikant Bolletje komt zo goed als zeker in Duitse handen. Pakkersbedrijf Borggevers vrijwel rond met Bolletje. Eind vorig jaar ging een deal tussen het moederbedrijf van Bolletje... en Continental Bakeries niet door. En steeds meer jongeren krijgen in het begin van hun carrière een burn-out. Dat komt volgens onderzoek niet door stress op het werk... maar door de toegenomen druk in het privéleven... Sociale media spelen daarbij een grote rol. Ze zien op bijvoorbeeld Facebook en Twitter wat vrienden allemaal doen... en voelen zelf ook de druk om meer uit het leven te halen. We halen meer uit het weer, Gert Hiemsteren. Ja, het is bewolkt, maar de wolken zijn zo dun... vooral in de noordelijke helft van het land dat de zon er doorheen schijnt. En uh, op veel plaatsen is ook een kring om de zon te zien. Het blijft bewolkt, de bewolking wordt geleidelijk dikker. Uh, wel koelt het vannacht flink af. De minimumtemperatuur komt uit op 2 à 3 graden. En morgen gaat het vanuit het zuiden regenen. We krijgen perioden met regen. Het begint in de loop van de ochtend in het zuiden van het land. en Later breidt het zich verder over het land uit. De hoeveelheid regen blijft beperkt tot enkele millimeters. De temperatuur loopt op naar 8 tot 10 graden. In Noord-Nederland staat een matige tot vrij krachtige oostenwind. In de zuidelijke helft van het land is de wind zwak tot matig uit het zuidoosten. En in de nacht wordt de wind variabel. Na morgen houden we een weertype met af en toe regen... en temperaturen tussen 10 en 13 graden. Er zijn ook droge perioden. In het weekend neemt de kans op regen wat af... en komen de temperaturen uit op gemiddeld zo'n 15 graden. Is het ook zwak en matig op de Nederlandse wegen, Edwin Op de ja, meeste wegen is het de avondstijds bijna voorbij... Er zijn nog twee files die opvallen. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Muiden, 4 kilometer. Dat is de van een ongeluk op de A6. En bij Rotterdam staat op de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor spijkenissen 3 kilometer. Daar staat een auto stil. Daar is één rijstrook dicht. En de N57 Middelburg Rotterdam is nog steeds in beide richtingen dicht. Na een frontale botsing tussen Renesse en Port Zeelanden. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Margaret Thatcher is een voorbeeld voor velen. Geen 50-20 grijs, maar vuurwerk in de eter. Hier is WNL met een nieuwe avondspits. Wel WNL. 0800-1121. Goedenavond, ze was de eerste en tot nu toe enige vrouwelijke premier van Groot-Brittannië. En ze bleef mijn hele schooljeugd aan de macht... Margaret Thatcher, de Iron Lady, is niet meer. Thatcher was een persoonlijke vriend van mijn andere held uit die tijd, Ronald Reagan. Ze bestond het om te roeien tegen de stroom in en toch steeds populairder te worden. Zelfs binnen haar eigen conservatieve partij. zoals radicaal en charmant, wereldleider en populist, smaakmaker en een kundig onderhandelaar. Zo was het allemaal. Ze maakte met haar vriend Ronald Reagan een einde aan de Koude Oorlog, herstelde het ondernemerschap en leidde Engeland uit de nachtmerrie van Labour in de jaren 70. Margaret Hilda Thatcher is een groot voorbeeld voor velen. Wel, WNO. 0800 1121. Met de mooiste uitspraak, I want my money back en het handtasje dat nu vakant is. Wie neemt hem over eigenlijk? Um, ze wordt geëerd en ook, er wordt ook gruwelijk over haar geschreven in de kranten overal ter wereld. Uh, het is eigenlijk je ja, hater of je houdt van haar. Um, wat vindt u? Gaan we er missen? Was zij een voorbeeld zoals ik stel of niet? U kunt meedoen. 0800 1121. Kunt binnen hier bij Avondspitsen Live... of doe dat via de hashtag Eens of Oneens. Wijnand twittert mij eens... waren alle politici maar zo recht door zee... wisten we beter waar we aan toe waren. En van rest, onze meneer de vaste beller eigenlijk zegt ook eens... ik heb er twee gekend, Thatcher en Churchill... en we missen mensen met hun kwaliteiten. Ja, valt het u ook zo op, luisteraars... dat er maar zo weinig iconen overblijven in de, in de wereldpolitiek? En mij wel. En misschien komt het om, omdat we ouder worden. Dat kan ook. Zometeen gaan we naar Londen... bij onze verslaggever Buurten Arnold Breitbart... En en daarna Hans Wiegel, ons, uh, ja, ons icoon zeg maar, van conservatief Rechts. Eerlid van de VVD. Ik ga wel nu eerst naar mijn allereerste beller die zich meldde. En dat is Annemarie uit Bunnik. Goedenavond Annemarie. Ja, goedenavond. Nou, voor mij is Thatcher alle mensen voorbeeld. Hey. Ik vind er een, een, vol, vol, een volwaardige havik. Ik heb erg goed gevolgd de oorlog tegen Argentinië. Uh, wie een, een, een troepenschip met uh, op de vlucht zijnde uh, militairen de grond in boord, kan echt niet tot voorbeeld gesteld worden. Ze heeft bovendien uh, de, de, in de stad Mendoza in het noorden van uh, Argentinië, ja. is onder haar beleid uh, bedreigd met het afwerpen van kernwapens. Daar zijn alle documenten van, die bestaan nog steeds. En die heb ik zelf in die tijd verzameld. Geef mij maar een premier van Ierland, Mary Robertson. Dat was echt... Ook een vrouw. Een, een, een, een, ook een vrouw. Dat was echt een premier waar je ook als vrouw die graag uh, wil delen in de macht een voorbeeld aan kunt nemen. Ja. Dat was iemand die werkelijk in staat was om de tegenstelling tussen uh, wat er in het verleden is gebeurd tussen, ja. tussen Ierland en, uh, en Groot-Brittannië, om daar uh, op een hele mens zwaarder ja. menselijke maar, manier om te gaan. Maar sprak minder tot de verbeelding dan Thatcher. Oh, helemaal uh, dan niet, zeker ben je... niet. Zeker niet in de kringen waarin ik mij beweeg. Oh, Meneer zeker? Robinson is een icoon. Nou oké, okay, maar wat, wat nou zo ironisch is, dat ze, ondanks je verhaal over de Valklandoorlog, ze er haar herverkiezing eigenlijk aan te danken heeft, hè? Ja, het schijnt toch dat mensen nog steeds uh, uh, alles uh, willen relateren... aan het optreden van Engeland uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar als je hmm. de geschiedenis van Churchill gaat bestuderen... dan zul je erachter komen dat Churchill er absoluut niet voor heeft terug om in het Midden-Oosten chemische wapens te gebruiken. Ja, okay. En om daarna de, de vermoorde onschuld te spelen, vind ik wel een beetje vergaan. Anne-Marie, dank voor jouw allereerste reactie ja. hier bij Avondspits. 0800 1121 Margaret Thatcher is wat mij betreft een voorbeeld voor velen. Kunt mij eens of oneens, maar belt u gerust uh, Niels Zelenberg uit Arnhem. Ja, dag Joost, met Niels Zelenberg. Niels. Ja, uh, even de vorige bellen parafraserend in mijn kringen. Dat ben ik namelijk zelf, is Margaret Rochester een zeer groot voorbeeld. En ik ben het hartgrondig eens met die stelling. Ik was in 1979 uh, 11 jaar, maar ik, ik, ik uh, volgde de politiek al heel erg bewust. En uh, ik, wil even, ik wil even een onderscheid maken tussen inhoud en stijl. Uh, Margaret Thatcher die had een stel, die had een hele sterke visie... Ja. op de enorme problemen die op dat moment in Groot-Brittannië speelden. Met een, tot, dat, zal, dat kan echt niemand ontkennen, Een totaal verziekte macht van de vakbonden die het hele bedrijfsleven verziekte. Ja. En dan moet je geen leider hebben die de hele tijd naar polls kijkt zoals dat in Nederland tegenwoordig ook gaat. Goed punt. Als wij in Nederland mensen hadden die, uh, net als Ronald Reagan, Ruud Lubbers, Margaret Thatcher, die hebben de Koude Oorlogen tot een einde gemaakt. Niet de mensen van het IKV, zou ik zeggen. Kijk, daar nou, noem je eens wat. Nee, maar ook niet uh, de, de meeknikkers. Ja. Nee, precies. En ik, uh, ik zou zeggen dat als wij in Nederland uh, een generatie leiders hadden. die echt een visie hadden en durf hadden. en niet de hele tijd naar Pols kijken en mm. naar de wereld uitdoor. dat we dan ja. dit halfzachte kabinet ook niet hadden. wat tot ge geen enkele daadkracht. Jij zoekt leiderschap, Niels. en je komt het weinig tegen. En de Iron Lady was een groot voorbeeld. Dank je wel, Niels Zelenburg. Ja, Oké, okay, tot de volgende keer. Ik ga eens, ik ga eens naar Londen. Arnoud uh, Bereidbart zit daar, is correspondent in Groot-Brittannië voor de Telegraaf. Goedenavond, Arnoud. Goedenavond. Hoe is er gereageerd? Met verslagenheid of overheerst uh, de blijdschap in, in Engeland? <laughs> nou, blijdschap niet echt. Nee, dat, uh, dat Margaret Thatcher is overleden is op zich geen grote verrassing. Iedereen had er wel rekening mee gehouden. Uh, maar wat je wel heel duidelijk merkt hier is dat ze uh, toch voor een enorme verdeeldheid in het land zorgen. Ja. Uh, nog altijd. Um, natuurlijk, iedereen die uh, conservatief is of conservatief-liberaal stemt... die uh, ziet Margaret Thatcher als het grote voorbeeld. Zij heeft uh, uh, van... Groot-Brittannië heeft zij omgevormd van de zieke man van Europa... tot nou ja, een redelijk economisch wonderkind toen ze aftrad. Mm -hmm. um, maar als je praat met mensen in voormalige mijnwerkersgebieden... die kunnen nog steeds haar bloed wel drinken. Ja, um, dat is nog altijd zo na al die jaren. Dat is eigenlijk best opvallend. Dat zou je toch bij ons niet verwachten dat nog... IKV'ers, Ruud Lubbers, achterna zitten, zeg maar. Dat, dat, om eens wat te noemen. Nee, nee, maar het, het, ik heb met mensen gesproken vandaag nog die haar... Euh, noemde. Um, ze was slecht, ze was de duivel zelf. Um, gewoon omdat ze, omdat ze de macht van de vakbonden brak. Uh, je moet niet vergeten, mensen hebben, uh, zeker de mijnwerkers. die hebben een jaar lang gestaakt. Er waren families die moesten rondkomen van één pond per dag. Die zijn opgegroeid in zo'n armoede. Uh, dat hebben ze haar heel erg kwalijk genomen. Ja. En die, uh, die verdeeldheid, die merk je hier toch nog wel heel sterk. Er ligt bijvoorbeeld voor het huis van, uh, van Margaret Thatcher, daar ligt wat bloemen. Maar er staat ook een pakje melk. Uh, ten tijde uh, dat zij staatssecretaris voor onderwas, onderwijs was, heeft zij de uh, uh, gratis schoolmelk geschrapt. En daar zijn mensen nog mm. steeds heel boos over, dus dat leverde haar uh, de naam uh, Thatcher Milk Thatcher op. Kijk, maar ze ging wel door ruiten en roeien, zoals we dat hier zeggen. Uh, dat was ook haar kracht, denk ik. Dat gaf haar die bijnaam eigenlijk vanuit Sof de Sovjet-Unie. En die koesterde ze vervolgens. Arnoud, uh, krijgt zij eigenlijk een staatsbegrafenis? Uh, ze krijgt geen staatsbegrafenis, dat is waarschijnlijk op eigen verzoek. Ze krijgt wel een, uh, een begrafenis met uh, een hele hoop ceremonie. Uh, een beetje vergelijkbaar met de uh, begrafenis van Princess Diana. Ja, oké. Okay. Enfin, ik ben een van de fans. Uh, de, nou ja, er zijn meer luisteraars, ook mensen juist niet hier. Um, ik zeg, uh, nou ja, ik heb een aantal dingen genoemd. Wat is voor de fans in Engeland, zoals jij dat kan, kan zien, nou haar meest uh, grote wapenfeit waar die fans vandaan komen. Als ze iets te maken hebben met de financiële sector... dan is het de deregulering van de financiële markt. Um, uh, als het gaat om uh, arbeidsethiek... dan is het de beperking van de macht van de vakbonden. Maar als je kijkt naar de iets groter um, uh, in de wereldpolitiek... was ze toch een van de architecten van het einde van de Koude Wereldoorlog. En ik denk dat, ze, uh, dat de meeste mensen haar daarvoor zullen herinneren. Ja, ik ook. Dankjewel Arnoud Breitbart in, in, in Londen. Zometeen zometeen reageert Hans Wiegel bij ons. U kunt nu nog meedoen met onze lijn 0800 1121 of hashtag eens, hashtag oneens. Stefan zegt oneens, hoewel ze als vrouw veel heeft bereikt waarvoor respect. Hoop ik dat vrouwen aan de top nu vrouw mogen zijn. En Peter Seurensen zegt Eerdmans, het enige voorbeeld is haar prachtige uitspraak van de Engelse taal. Ik mocht haar stemklank. En Mark Verweijen, dat is een Tweede Kamerlid voor de VVD, die zegt hashtag eens... En hij heeft die tweet inderdaad mijn stelling dat ik zeg... Margaret Thatcher is een voorbeeld voor velen. Ik ga naar Kees Hendricks uit Culemborg. Ja, hier wel. Kees? Ja? Vertel. Geen, geen held. Geen heldin? Geen nee. held? Nee? Nee, nee. Nou, de, de vorige spreker zei het al... deregulering van de, van de financiële markt. Aan mensen als Thatcher, en de geschiedenis zal het leren... hebben de wereldwijde kritiek zin te dranken. Dat hoef je verder geen onderzoek naar te verrichten... <laughs> Dit is gewoon 1 en 1 is 2. Ja. Er waren in, door haar toedoen. Zijn er een banken ontstaan die in 1996 al wisten dat nou, alles misgaat. Worden gewoon uh, af. Dat werd gewoon intern ook uh, kenbaar gemaakt. Ja. En ze, wisten, ja. ze wisten het van tevoren te aflopen. Kees, en zij wist ja. het ook. Dus geen held. Maar volgens mij heeft Tertje niet de banken opgericht toch? Nee, maar ze heeft wel de omstandigheden geschapen. Door allerlei zaken in te perken en andere zaken weer juist de vrije teugel te laten. Waardoor het zo gekomen is. Oké. Okay. Kees, bedankt voor jouw reactie 0800-1121. Ik zeg, Margaret Thatcher is een voorbeeld voor velen. Ik ga naar onze eigen, ja, Margaret Thatcher zei ik het al zo even. Ons eerlid van de VVD in Nederland, Hans Wiegel. Goedenavond, meneer Wiegel. Ah, Dag, meneer Eertmans. Kijk, fantastisch. Long time ago. Long time ago, dat geldt voor, <lacht> voor ons. En misschien ook wel de long time ago dat u mevrouw Thatcher heeft ontmoet, of niet? Ja, dat is uh, lang geleden, volgens mij een jaar 40. Zo. Uh, zij was toen uh, oppositieleider. En ik was oppositieleider in Nederland. En ze kwam Nederland bezoeken. En toen hebben we met z'n tweeën uh, nu uur zitten praten in Den Haag, in mijn werkkamer. En, het leek... en ik, zal ik, nooit, ik zal het nooit nee. vergeten. Maar het, het lijkt mij dat u elkaar mocht we waren zeer op elkaar gesteld eigenlijk. In de loop van dat gesprek, in het begin... ...is het ook altijd een beetje aftasten, hè? Want zij ja. was leader of the conservative party... ...en wilde natuurlijk weten wie ik nou precies was. Uh, toen dacht ik nou, ik kan wel zeggen... ...I'm leader of the liberal party, maar de liberals... Ja. Nee. ...die waren in het oog van mevrouw Thatcher... ...zeltje linkse idioot mm -hmm. Dus uh, ik zei, I'm uh, leader of the party for freedom and democracy. Ja. Nou, dat uh, leek te prima. En toen hebben we... Ja, eigenlijk over van alles gehad. Ik ken Engeland heel goed. Ik hou van de Britse politiek. Ik ben een enorm bewonderaar van Churchill. Dus we hebben, ja, buitengewoon ontspannen zitten praten. En daarna nog, nog contact gehouden eigenlijk? Oh. Wel, een enkele keer heb ik er daarna nog gesproken. Maar toch, ja, redelijk zeldzaam. Want ik was uh, daarna minister en uh, vervolgens ging ik de provincie in. Hè? Dat is, ja. Het zei ook een van uh, haar grote adviseurs... die zei dat op de televisie zo pas. Ja, de grote fout die ze misschien gemaakt heeft... is dat ze te lang is aangebleven. Hè? Ze is uh, een jaar of uh, bijna twaalf jaar minister-president geweest. Nou, en haar man, Dennis, had al een keer tegen haar gezegd... van, uh, na tien jaar, hou hem niet op, hè? Ja. Dat ja, klopt. En, uh, dat is altijd een grote wijsheid waar weinig mensen over beschikken. Te op tijd stoppen. Ja dat, dat is, ja, dat is ook een hele belangrijke les. Nou, is, vind ik haar grootste verdienste eigenlijk. dat ze de Tories, hè, de, de Conservative Party, zo toegankelijk heeft gemaakt voor het grote publiek. Voor het volk. Daar volkomen gelijk in. Kijk, uh, zij was, en dat was ook een punt waar we het over hadden in ons gesprek. Zij was dochter van een gewone middenstander. Nou, ik was, het, uh, ik was zoon van ook zo iemand. Dus we kwamen niet uit de top. Huh? Nee. En de Conservative Party was natuurlijk echt de top of the country, hè, met allemaal hele belangrijke mensen die al honderden jaren in het House of Lords za uh, zaten. En een heleboel van die conservatieven, die keken ook een beetje op tot neer. Ja. En uh, toch, uh, ja, zij heeft van die partij een volkspartij gemaakt. Ja. En we gaan er missen, want ik zei al, er zijn er niet zo heel veel meer over. Uit, uh, zeg maar de, van de iconen, en dan hebben we het over de jaren 80, uh, misschien zelfs 90. Uh, is er iemand die, die waarvan u zegt, nou let daar eens op, want dat, dat, dat is een Thatcher in de dop? Met uw nou, dat zou ik op dit ogenblik absoluut niet kunnen zeggen. Nee. En het bijzondere van uh, Margaret Thatcher vond ik ook ja, hoe ze uh, omging met haar grote bondgenoot, met de president Reagan. Ja. Die ook een hele gewone man was. Die mensen uh, die verstonden elkaar. Die hielden van elkaar, zou je zelfs kunnen zeggen. En uh, omdat ze zo uh, strikt samen optraden, hebben ze ook een grote bijdrage aan geleverd dat uiteindelijk de Sovjet-Unie, Gorbachev was toen aan het bewind, uh, daar die, uh, die muur uh, heeft laten Zeker. zakken. Dus in wezen is het, komt het er toch op neer. Als je in de politiek zit, op belangrijke posten. Reagan, Thatcher. Dan moet je soms buitengewoon hardhandig zijn, ja. want anders gebeurt er niks. Zingen. En dat soort mensen zie ik in wezen in, nou, in de politiek op dit moment. Als je kijkt naar, eh, naar Groot-Brittannië, als je kijkt naar Frankrijk, nauwelijks terug. Misschien alleen de, de kanselier Merkel maar verder eh, ja. weinig. Kool kun je er aan denken van vroeger. Maar goed, het is, het is schaars. Ja, zeker. Schaars. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat was ook het is... nog iemand uit die ja, tijd. Dat, klopt, dat, is, uh, dat ab klopt. Absoluut. Nou, meneer Wiggel, zeer bedankt voor uw reactie... avondspits na het overleden van mevrouw de Iron Lady... ...mevrouw Thatcher. Met geen gering erfenis concluderen wij samen. Dank u wel, Hans Wiegel. U kunt nog steeds meedoen luisteraars. 0800 1121, Margaret Thatcher is een voorbeeld voor velen. Nog steeds. Eh, Antigeluid zit het mij. Eerdmans, links, rechts, middelmaat. Maatschappij zal nooit politieke iconen voortbrengen. Iron Lady was nodig. Toen zegt deze generatie helaas helemaal niets. En Cora Boksma zegt mij. Eerdmans, Thatcher was een voorbeeld voor velen. Ik ben het er gewoon helemaal mee eens. Wilke Boom meldt zich er nog steeds niet uit uh, het... Uh, waar zit hij eigenlijk? In een of andere tuin, dacht ik, in Amsterdam... In het Scheepvaartmuseum, daar komt hij als Poetin... daar verschijnt met Rutte, maar het is nog niet zo ver. Dus we gaan verder uh, met, uh, met u en andere bellers. U kunt ons bereiken. Thatcher is een groot voorbeeld. Willem de Ruiter. Ja, goedenavond ja. Uh, Joost. Nou, ja. daar, uh, ik ben het eens met uh, de stelling. Maar uh, ik heb wel een kanttekening. Ja. En uh, dat is... Uh, dat uh, Zij heeft een hoop uh, gedaan voor uh, Londen... Om Londen uh, er weer bovenop te helpen. Maar het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk meer dan, uh, dan Londen alleen. Ja, maar... En, uh, en uh, voor de rest van het Verenigd Koninkrijk, uh, voor grote uh, steden, industriesteden ja. en, ook, uh, en ook de mijnbouw, uh, ja, die, dat heeft ze kapot, uh, kapot gemaakt. Ze is de rest vergeten, Willem? Het is de rest vergeten, ja. Oké, okay, Willem. Is... Dankjewel, Willem. Ja, we zijn vele bellen. Dus ik laat even iedereen antwoord. Meneer Van Wijk, als u de radio even uit kan zeggen. Ik uh, ben het oneens met de stellingen, Joost. Ja. Vertel. Nou ja, goed, de dame op zich is zo verguist... Dat, uh, dat je nooit mag spreken van een icoon. Ik bedoel, zij heeft... Uh... Ja, heel veel onvrede gebracht in de pand op zich... en een aantal ja, kleine zaken die, uh, die als voorbeeld gelden om haar een icoon te noemen. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet wenselijk. Daarbij komt meneer Wiegel, die was dat even op de radio. Dat vind ik nou wel een icoon. Dat is een man die Nederland ja. op zich zou kunnen gebruiken. Maar die wordt ook verhuist, hè? Iconen worden ja, verhuist, maar, en vereerd maar, maar, maar, maar, maar niet zo sterk als, als mevrouw Tetscher. Mevrouw Tetscher die heeft toch met betrekking tot haar, haar gehele carrière... toch wel een negatieve klank ontwikkeld uh, in een groot deel van de wereld. En ja, nogmaals, de aantal kleine zaken die zij als, als speerpunt uh, heeft bereikt... Okay. ja, die worden eigenlijk ondergesneden. Dank je, Van Wijk. Uh, we gaan naar, gaan naar Menno Spiering, capaciteitsgroep Europese Studies. Goedenavond, Menno. Goedenavond. Menno, ze, ze wordt ook gezien als een hardvochtige vrouw, Margaret Thatcher... Een valse vrouw eigenlijk. Um, kan je dat rijmen? Uh, ik denk, nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat ze zo door de media is, is neergezet. En daar komt ook haar uh, icoonvoorbeeld uh, uit. Mm. De conservatieve media in uh, Groot-Brittannië. Die hebben het voor het zeggen. Ja. En die hebben haar geportretteerd als die harde vrouw. En dat vonden ze mooi om te doen. En dat gaf, uh, dat gaf voordelen. Daar verkocht men uh, meer bladen mee. Maar ik denk niet dat ze dat was. Nee, ik, nee. Denk, ik denk het niet. Wat is, wat is ik jouw denk beeld? Dat ze, een ja. groot voor, ik, ze is ook geen groot voorbeeld. Iedereen vergeet dat zij is uitgespuugd door haar eigen partij en haar eigen uh, bevolking uh, aan het eind uh, van de tachtige jaren. Men moest haar helemaal niet uh, meer. Ze was. Totaal geobsedeerd door uh, het vrije marktdenken. Uh, Ze was uh, bezig het tafelzilver te verkopen. Alle uh, bedrijven, alle genationaliseerde bedrijven werden geprivatiseerd. En men wou haar helemaal niet meer. Maar dat zie je wel meer Ik natuurlijk, niet... afscheidnemende ja. grootheden. Die, die kunnen aan het eind verguist worden, wat eigenlijk ja. ook de beller ja. zei. Maar dat wil niet ja. zeggen dat er niet over een lengte van jaren sprake is geweest van, van een, een, een, een groot leiderschap. Ja, dat is selectief geheugen. En ik denk dat dat selectieve geheugen vooral in Engeland heel belangrijk is. Men heeft uh, behoefte daar aan, aan grote leiders. Sinds de Tweede Wereldoorlog is een soort doorgang aan de gang voor Engeland. En men heeft uh, behoefte aan grote leiders, nieuwe Churchills. En die worden door de media dan zo neergezet. Kan, kan kloppen. En vervolgens zie je dat de buitenlandse media dat gaan overnemen. Maar Menno, geloof, geloof, ja, geloof je ook niet in, the, in Thatcherism, wat er, de, wat er dan zou bestaan? Nou ja, zij heeft uh, het neoliberale denken van haar vriendje uh, Reagan geïntroduceerd... eerst in haar eigen land en daarna in Europa. Uh, men heeft haar nagedaan in Europa, zeg maar... En uh, dat heeft geleid tot de zeepbel-economie waar wij nu uh, in, in zitten. Eigenlijk wat er in 2008 is gebeurd, is, uh, is toch eigenlijk de consequentie van uh, wat dit icoon uh, Margaret Thatcher eerst in Engeland en daarna in Europa teweeg heeft gebracht. Maar het einde van de Koude Oorlog wordt haar aan haar toegeschreven samen met ja. Reagan? Eens? Nou, ja, dat, is, dat is dus aardig. Het, ze zijn, denk ik, niet van die grote mensen of grote staatslieden. Zij waren aanwezig op het uh, wereldtoneel toen er grote dingen gebeurden. En daardoor mm -hmm. is dat bij ons bijgebleven. Zij waren altijd in het nieuws. Wegen en Thatcher en Kool natuurlijk uh, uh, rond die tijd. Ja. Uh, en daarom denken wij nu dat het grote mensen waren. Maar het waren grote gebeurtenissen. Dat is een andere. aardig. Blijf nog even aan de lijn, Menno Spiering. Misschien kunnen we zo nog even terugkomen met een paar aanvullende vragen. U kunt meedoen nog 0800 1121. Margaret Thatcher is een groot voorbeeld voor velen. Peter Kuyper zegt oneens. Ze was vooral keihard. Had geen probleem om buiten het oorlogsgebied ruim 300 mensen te doden op de cruiser Belgrano. En Kamels, uh, zegt mij: Eerdmans, uh, de vrouw die de middenklasse wegvaagde. en vriendjes was met Pinochet. Dit was een economische ramp. Dus ook wel wat tegengeluiden hier bij dit uh, rechtsconservatieve station. Uh, ik ga eens naar Jacob Gerrit uit Delft. Ja, goedenavond. Nou, ik ben er niet uh, erg rouwig om dat, uh, dat ze dood is. Uh, ongetwijfeld was ze heel erg begaafd. Maar ik vond het wel vooral een uh, karikatuur van... Ben ik verstaanbaar trouwens? Absoluut, ga door Jacob. Ja, hoor. Ja, ik vond het vooral een karikatuur van zichzelf. Ja. Een anachronisme, absoluut niet meer van die tijd. En, en vergelijkingen komen in mij op met, met uh, de laatste taart van, van Rusland. Met Bismarck, met Lodewijk de, de, de 16e. En met die vreselijke Golda Meir van, van Israël. En uh, het is niet zo dat ik... Uh, dat ik de vakbonden uh, uh, hoog heb, want die hebben ook grote fouten gemaakt. Maar ja, als zij het tegenover de, de arbeiders hebben, jullie moeten de facts of life maar, uh, maar accepteren. En maar ze moest toch harde beslissingen, ze moest keiharde beslissingen nemen. En dan kan je natuurlijk absoluut kritiek ja, over je afroepen. Van, uh, van, van, van de armste mensen en het, dan is ze... Maar zijn ze heeft op, de economie met, wel gered. En ook wat betreft die Valkland-eilanden... Volk ja. nou ja, ik heb net iets meer sympathie voor Engeland... wat dat betreft dan voor Argentinië Dat was natuurlijk een heel groot dilemma... Van, hmm. vo Top, voor wie ja. moet je zijn? Maar de ja. Engelsen zijn er ook alles behalve lievertjes geweest... Nee, op dat de geloof manier waarop het destijds daar ben ik zo, is. Dat, dat snap ik. Iets anders even, ja. weer, Jacob. Wat vind je voor... Uh, jij bent zelf een man, maar als, als, als topvrouw... Heeft ze, heeft ze veel vrouwen, denk je, niet... Uh, Meegenomen in de, in de zin van, Obama geloof ik als reactie gaf vandaag: er is geen glazen plafond. Kijk naar Thatcher. Ja, dat, dat weet ik niet. Ik dus, kijk over de doden niks van, uh, ik begrijp de vraag niet helemaal, maar goed, over de doden niets dan, uh, dan goeds. En, en iedere grootheid moet natuurlijk iets groots over haar uh, zeggen. Mm -hmm. Maar, nou ja. Euh, nou ja, zoals ik zeg, ze was, Jij bent ze er duidelijk was begraafd, over. maar het was een darm, het was wat mij betreft een darm van een wijf, echt een kreng vond ik het. Ja. Au, au, au, Jacob, in Engels ja. zijn mensen het volledig met je eens. Ik vind het grof gezegd, Gerben zegt mij, Thatcher de laatste dictator van de UK. En Kees de Kok het Eerdmans Thatcher, samen met Reagan, neoliberaal deregulering van de banken. Ze stond aan de basis van de huidige bankencrisis. Ik ga even kijken wat er binnenkomt op de lijnen. Joep Doorn uit Culemborg, Joep. Ja, goeiedag. Zeg maar. Ja, nou ik ben het niet eens met de stelling. waarom uh, niet? Omdat ik. Uh, ja, ik was in die tijd was ik aan het werken in noord oost En ik heb van heel nabij meegemaakt wat voor een afschuwelijke ellende haar politiek. Hè? het uh, afbouwen van het hele, van hele mijnenstelsel daar, wat dat voor een afschuwelijke gevolg had. Ik heb meegemaakt in de winter kinderen die op blote voeten naar school moesten. Omdat er geen geld was voor niks. Voor kleding, voor, voor niet voor kleding, niet voor eten. Dus ja, ik kan me moeilijk voorstellen dat je zo iemand verheft tot een icoon... en hoe, hoe fantastisch dat was. Ja, nee, dat is oké. Okay. Dankjewel. Nog even kort ga ik naar Menno Spiering. Menno, een, een uitspraak die jij zegt als, als, als, als, als, als vanuit de European Studies in Amsterdam... Wat, wat zeg je dan? Thatcher is voor mij en dan dubbele punt. <laughs> Thatcher is voor mij het valse symbool van euroscepticisme. Ze wordt natuurlijk op handen gedragen door mensen die zeiden van... oh, ze is zo streng tegen Europa... En ze is de held van de Eurosceptici, niet alleen in uh, mm. het Verenigd Koninkrijk, maar ook uh, elders. Maar er wordt vergeten dat zij aan de wieg heeft gestaat, uh, gestaan van de gemeenschappelijke markt. Dat heeft mm. zij enorm geplucht. Nou. De gemeenschappelijke markt heeft geleid uh, tot de gemeenschappelijke munt. En de gemeenschappelijke munt heeft geleid tot de crisis waar we nu in zitten. Want we hebben geen gemeenschappelijk politiek beleid. Ajax wint van Feyenoord, Feyenoord wint van Groningen. Dus Ajax is beter dan Groningen. Dat, dat bedoel je? Nou. Dat vind ik uh, leuk samengevallen. Ja. Oké, okay, dankjewel Menno Spiering. Dank voor je reacties. Ook u luisteraar, zeer veel dank. We gaan eruit. Ik moet zeggen, veel oneens. Ik kan niet, je kan niet zeggen dat dit uh, de radioprogramma alleen maar door Rechtsconservatief Nederland wordt beluisterd. Want vele, velen waren het ook niet met me eens dat ik zei... Marker Thatcher is een voorbeeld voor velen. Um, we gaan u verlaten morgenavond. Een nieuwe avondspit. Straks Kunststof... Met daarin theatermaker Isabrzaad Elhamoes El gast. Omroep WNL is morgen weer vanaf 7 uur op Nederland 1. Daarin Paul Jansen en Kim Kutter. Morgen dus vandaag de dag 7 uur op Nederland 1. U kunt deze en andere uitzending van Avondspits terugluisteren op het bekende adres www.omroepwnl.nl Slash Avondspits Dat was me genoegen u te mogen toespreken en met u de discussie aan te gaan. Morgenavond de nieuwe half 7, Radio 1, Avondspits. Tot dan.